Ja, welkom bij het tweede uur van Nachtzuster. Deze keer dus met een uh, nachtbroeder. Volgende week heeft Astrid hopelijk haar stem weer gevonden. Die is ze even kwijt. Maar uh, ja, tijdens deze misschien wel allerlaatste nacht ooit... als we de Maya-kalender moeten geloven... Uh, zijn we wel weer op zoek gegaan naar antwoorden op vragen... waar jullie meegekomen zijn via 0800-1121. Bijvoorbeeld ja, de jaartelling... Want uh, ja, toen Jezus Christus werd geboren... toen zijn we opnieuw gaan nummeren. Jaar 0 was toen Jezus Christus werd geboren. Maar uh, ja, het was niet op 1 januari. Het was nog steeds 25 december. Waarom hebben ze die hele kalender niet helemaal omgegooid? Misschien kan iemand dat vertellen. Um, de adventkalender, wanneer is die in het leven geroepen? En uh, uh, ja, wat zijn daar de gebruiken van de achtergronden? Dus de adventkalender... Een bultrug, hoort die uh, door trillingen bijvoorbeeld waar die heen moet? Of zijn het dan toch die, die, uh, die, die stromingen of magnetische velden? Waar gaat een bultrug op af? Een circustent, waarom is die altijd rond? En is die wel altijd rond? Vraag ik me af. Het wijnglas van de koningin. Een wijnglas moet je altijd vasthouden bij het steeltje... maar de koningin mag dat blijkbaar bij de kelk. Is dat zo en waarom? Is er een vierde wijze uit het oosten... Of zijn er, er toch maar drie? Is het een fabeltje die vier de wijzen? En uh, een taal? Kun je een taal leren alleen fonetisch? Dus alleen door hem te spreken? Of kan het alleen door, ook, uh, ja, door hem ook uh, gelijk te leren schrijven? Nou, waarschijnlijk lukt dat wel, maar hoe goed gaat dat eigenlijk? Zijn er mensen die talen kennen die ze alleen heel goed spreken... maar heel slecht schrijven? Daar ben ik ook benieuwd naar. Kortom, genoeg vragen. Uh, 0800-1121... Mailen dat kan ook nachtsusteromroepmax.nl Ik zou zeggen bellen. Why does the Sun go onshine? Why... je toch voor dat de aarde nu vergaat? Dan is de laatste plaat die je hebt gehoord een plaat van de carpenters. Ja. Bij sommige mensen springt het glazuur van de tanden. Andere mensen lopen ermee weg. De carpenters, the end of the world. Dag Wim, nacht. Ja, nacht. <laughs> Wat kan ik voor je doen? Uh, nou, ik heb een uh, antwoord, uh, hopelijk niet altijd ingewikkeld, over die kerstdatum. Uh, ja... Uh, het punt is dat ten eerste die jaartelling, die christelijke jaartelling, uh, pas achteraf is uh, vastgesteld. Uh, in de zesde eeuw is iemand daarmee begonnen. En het heeft nog een hele tijd geduurd voordat iedereen uh, in Europa zich daaraan ging houden. Uh, dus men ging terugrekenen. En heeft toen ook fouten gemaakt. Waardoor we nu uh, eigenlijk denken dat Jezus uh, vier jaar, of misschien wel vijf jaar. Uh, voor zijn geboorte is geboren. Oké. Okay. Dus hij is eerder geboren dan in het jaar 1. Dus dat was een beetje natte vingerwerk. Of ze hebben het niet goed kunnen uitzoeken? Nou ja, dat was niet eenvoudig. Kijk, men heeft het later proberen te reconstrueren. door de gegevens van de Bijbel te vergelijken met uh, gegevens. die bekend zijn over Romeinse uh, heersers. Hmm. En met dat soort jaartallen en, en cijfers. Ja, kun je bij benadering uh, wel tot een jaartal komen. Maar dat is in de middeleeuwen niet direct goed gelukt. Okay. Alleen de grap is dat uh, de kerstdatum toen al lang vast stond, want die is al in de, vroeg in de vijfde eeuw vastgesteld door keizer Constantijn. En die telde de jaren anders, want in die tijd telde men vanaf de stichting van de stad Rome. Uh, dus je had een heel andere jaartelling, men werkte ook nog met maanjaren met maan, uh, jaren inderdaad voor een deel. Maar in ieder geval heeft keizer Constantijn, die ook de eerste was die het christendom uh, toestond, het christelijk geloof. Uh, en tot officiële godsdienst van het Rijk maakte, van het Romeinse Rijk... Uh, die heeft gekozen voor 25 december. Ja. Uh, om een hele pragmatische reden. Dat was uh, de dag uh, waarop men in grote delen van het Romeinse Rijk uh, allerlei uh, zonnefeesten vierde. Oké. Okay. feest van de zonnegod, de terugkeer van het licht enzovoort. Uh, nou, dat was een hele populaire uh, volkstoestand uh, altijd... En ja, hij wilde het christelijk geloof uh, invoeren en officieel maken. Nou, je moet mensen natuurlijk nooit hun feesten afpakken. Dus hij heeft gewoon het bestaande feest eigenlijk in stand gehouden. Alleen hij heeft het uh, christelijk gemaakt. Ja, en die jaartellingen en dat... dus... Uh... Ja, die, die, die datum is dus vastgehouden, maar die jaartelling is dus pas later uh, erbij gekomen. Ja. Maar dat... Uh... Dat was een, uh, een hele moeilijke puzzel natuurlijk. Ja, maar de, en, goed, de, de vraag was van... Uh, ja, als, als we dan toch bezig zijn om dat, dat die hele uh, tijdindeling te veranderen... of in ieder geval de jaartelling... waarom hebben ze niet gelijk ook maar uh, dan uh, uh, de kalender laten beginnen ja. met kerst? Ja, nee, maar dat, dat, toen was het al zo ingeburgerd dat dat, uh, ja, dat ging niet meer. Dat we nee. alles uh, weer moeten veranderen. Ik bedoel, als je nu zou voorstellen om kerst een maand eerder te gaan vieren... dan zou ook iedereen zeggen uh, dat, dat gaan we niet doen. Nee. Uh, dat, dat was niet meer in te voeren. En, ja, die, het kerstfeest werd trouwens in de eerste eeuw helemaal niet gevierd. Men vond alleen Pasen belangrijk, de, de vroege kerk. Uh, dus de, de opstanding van Jezus. En eigenlijk is dat kerstfeest ook pas in die vijfde eeuw uh, ingevoerd. Dus dat, dat, voor die tijd was het helemaal geen uh, belangrijk feest. Oké. Okay. En uh, ja, voor Constantijn, die keizer, was het belangrijker om een goede datum te vinden dan om historisch uit te zoeken wanneer Jezus nou echt geboren was. Dat, uh, hmm. dat, dat, dat, daar was ook geen beginnen meer aan. Nee. Oké, okay, Wim. Interessant. Ja, en dan, dan, maar dat is uh, even kort, want dat zullen sommige mensen weten. In de Oost, uh, kerken van het oosten, van Oost-Europa en zo, is uh, 6 januari uh, uiteindelijk de datum geworden. Maar het kwam ook weer dat men anders telde in die tijd. Ja. Ja, er zijn allerlei tellingen. Dus dat, uh... Ja, dat is behoorlijk ingewikkeld, ja. ja. ja. Oké, okay. nou Wim. Mag ik wel ja. iets zeggen over die vierde wijze? Ja. Uh, yeah. Dat is inderdaad een legende, ik weet niet hoe oud... maar de, die kleine prins is een variatie daarop. Maar er is inderdaad een, een heel oud verhaal... Uh, van een zekere Artaban, zo heet hij... Uh, die ook op reis wil. Uh, de, de vier wijzen komen uit verschillende streken... en maken afspraken om uh, elkaar ergens te treffen. Maar hij komt te laat omdat hij inderdaad iemand helpt. Yeah. En die hele reis van hem blijft in het teken staan... dat hij steeds onderbroken wordt omdat hij mensen wil helpen. Uh, armen en, en, en zieken en, en nou ja, allerlei uh, probleemsituaties komt hij tegen. En daardoor komt hij te laat. En uiteindelijk gaat die reis zo lang duren... Je uh, ook in, pas in Jeruzalem is als Jezus uh, aan het kruis hangt. Oké. Okay. En uh, ja, op het laatste moment uh, gaat hij zelf ook dood, maar dan begrijpt hij dat hij op een bepaalde manier uh, ja, Jezus toch eigenlijk uh, heeft uh, ja, gevolgd of ja. Oké. Okay. Het is op zich een heel mooi verhaal, maar ik weet niet hoe oud het is. Dat, dat, dat weet ik niet. Nee. Nou ja, misschien dat er mensen zijn die er nog iets meer over weten, mogen ze even bellen. Ja. Maar dit is in ieder geval al een, uh, een goede stap in de richting. Dankjewel. Oké, okay, prima. Wim, fijne nacht. Ja, jullie ook. Een uh, goede uitzending verder. Dank je wel. Ja, oké. Okay. Daag. 0800-1121. Als je uh, nog iets meer weet over die vierde wijze... is die mythe nou waar of niet? En uh, al die andere vragen die gesteld zijn, 0800-1121. En mailen, dat, uh, dat kan ons ook gewoon. Hè. Nachtzuster We gaan naar Mark. Of, uh, sorry, uh, meneer Hoekstra, zeg ik... Ik zie ja, goede nou, Meneer Hoekstra, uh, het gaat over die terug. Ja. Uh, zo gauw een bult terug uh, in de Noordzee komt, dan is hij helemaal al verdwaald. Dan mag hij helemaal niet komen. Ja. Hij moet in de Atlantische Oceaan blijven. Hij moet boven Schotland moet hij langs gaan. En zo gauw die die. Noordzee ingaat, dan is hij al verdwaald en dan is hij gedesoriënteerd. Ja, maar ja, goed. Er staat niet zo'n uh, bultrug met een politiepet op, natuurlijk, van meneer. U mag hier niet doorzwemmen. Nee, nee, nee, nee, nee. En nou ja, het is uh, misschien verleidelijk om in die Noordzee in te zwemmen, want het lijkt allemaal heel groot. Maar dan komt hij in die ondiepe fuik en dan loopt hij altijd vast. Ja. Nou ja, het is heel en... zeldzaam natuurlijk, dus uh, het, het gebeurt niet heel vaak. Ja, er zijn maar een paar die, die erin komen. Ja, Daar vind ik het zo flauwkul... met die Johannes. Wist je wel dat de razende bal... ja, dat eiland... waar die Johannes op, op vast is gelopen... Mm. dat die vol met explosieven... uit de Tweede Wereldoorlog zat? Nee. Ja. Ik heb een, een, een mm. vriend... Dus een buurman, die woont een paar huizen verder... die is heel goed in... Uh, in uh, hoe noem je dat... in uh, computer... en hij heeft... Steeds verder gezocht. En zo is hij erachter gekomen dat het uh, eiland dat vol met uh, explosieven zitten van de uh, Tweede Wereldoorlog. Oké, okay, dus hij had ook nog kunnen ontploffen. Ja, daarom mocht je, <laughs> mochten ze dat zand ook niet wegspuiten, want dan zouden al die explosieven loodkomen. Ik uh -huh. denk ook, ik vermoed dat ze dat een beetje. Ja, dat ze het liever niet bekend hebben willen maken. Ik heb daar niets over gehoord in de media, inderdaad. Nee, dat vind ik ook. Heel vreemd, heel vreemd. Ja. Maar als, als mijn, mijn maat dat zegt, nou, dat is echt geen snotneus. En dan, dan geloof ik dat wel hoor. Hm. En, en dan nog iets van: ik vind zo'n onzin. En dan ook een stille tocht voor zo'n Johanna. Ja. Ja, er gaan zoveel dieren dood. En, uh, hoeveel mensen redden een spin uh, in een huiskamer? Ja, dus ja het, voor je ieder het weet gaan mensen daar een stille recht. tocht voor houden, inderdaad. Wat zeg je? Ja, voor je het weet gaan inderdaad, er is een soort uh, inflatie aan stille tochten ontstaan in Nederland. Ja, juist. Ja, ja. En ieder dier heeft al een recht om op, op zijn leven, net als mensen. Ja, ja maar we gaan ermee om uh, net als het vuil is. Ja. Even kijken. En dan. Uh, ik heb meer respect voor uh, Sea Shepherd. Kan je dat? Kan je dat? Ja, ja, ja. Dat is de, de Greenpeace. Uh, yes, dat is het opgericht. Green, Paul ja. Watson die heeft eerst Greenpeace uh, opgericht. En dat werd hem een beetje te, te, te mak en niet vuil genoeg. En toen heeft hij uit Greenpeace gestapt. En toen heeft hij Sea Shepherd uit. Uh, ja, heeft hij daarmee is mee doorgegaan. En daar heb ik respect voor. Nou, fijn. En dat soort mensen dat worden dan al uh, als uh, criminelen uh, afgestempeld. Want dat mag niet. Die, die liggen de jappen dwars te wezen. En, ja, begrijp hm. je wat ik bedoel? Ik snap het. Ja. Nou, uh, ik heb nog uh, wel ik, een ik... vraag. Kan je, kan je daar ook lid van worden? Precies, je Nou, van Greenpeace wel. Ja, daar ben ik al eens van. Oké, okay. nou, nou, dan uh, heb je steentje bijgedragen. Zoek. Zoek, zoek ik zelf wel uit. Oké, okay. ja. nou, ik, ik wens maar u nog die, een taarnacht. de nacht. Uh, ja, prima. Ja. <laughs> Oké. Okay. Jo, bedankt. Jo, hoi. 0800-1121. Als je nog iets wil toevoegen aan de bultrug... Uh, waar die op afzwemt en hoe die zwemt en uh, dat soort dingen. 0800-1121.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 Was een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas op vrede overal. En een man die door de bos schijnt. En een ster boven een stal. En een arnieslee in de winterse kou. Maar het aller aller liefste wil ik jou. Ik vraag aan Sinterklaas een vrede overal. En een maan die door de bomen schijnt. En een ster boven een stal. En een in de wind. Ja, ik weet uh, dat uh, Henk Temming altijd luistert. Vandaar: uh, Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Henk, deze is voor jou, want uh, ja, dan kun je toch even wat uh, weer uh, bijschrijven op je Buma. Dat is mijn uh, cadeautje voor kerst aan Henk Temming. Ik vind het een mooie plaat. We gaan naar uh, Bas. Bas, goeienacht. Ja, goeienacht. Ik heb een reactie op uh, de vraag uh, omtrent uh, de Maitreya. Kom maar op. Uh, de Maitreya verwijst eigenlijk uh, niet uh, naar één enkel persoon... maar naar een omwenteling in het bewustzijn van de mens... En volgens uh, uh, de voorspellingen van heel pakweg 5000 jaar geleden zou dat plaatsvinden in de Kauwioeka, waar uh, eerder al een mevrouw uh, over uh, melding maakte, uh, wat uh, het eind van een tijdperk is. En wanneer is dat uh, bij die metrae? Uh, dat is, dat is, dat is uh, in de Kauwioeka. Sorry? Dat is in deze tijd. Dat is in deze tijd. Oké, okay, maar wordt er ook een, een jaartal genoemd of een datum? Nee, er word, wordt uh, geen, geen, uh, geen datum uh, genoemd. Uh, er is uh, in de afgelopen eeuw tot een aantal jaren geleden, is er een uh, uh, verlichte meester geweest die uh, te kennen heeft gegeven dat hij die, uh, ja, de, de, de voorspelde uh, verlosser is geweest uh, die uh, voorspeld werd. Uh, en er zijn een aantal andere exponenten die in wezen een aanzet uh, hebben gegeven voor de, voor de omwenteling in, in het bewustzijn. Maar uh, zijn er veel mensen die hierin geloven? Want uh, ja, ik moet zeggen, ik, ik heb nog Ja, nee, nee sorry. Ik, ik, ik moet je corrigeren, want het is geen geloof. Hmm. Ik, precies, ik zal het proberen uit te leggen. Uh, wij refereren met z'n allen naar een ik zonder te weten wat de werkelijke identiteit uh, daarvan is. Mm -hmm. uh, als wij het ik uh, waar wij normaal gesproken werden naar, uh, uh, als, als, als we dat willen onderzoeken uh, en het, uh, het ik onder ogen nemen, dus het eerste wat we moeten herkennen is dat het ik uh, zich uh, voordoet. Uh, wat inhoudt dat het, ik zich, uh, dat het ik iets is waar aandacht aan geschonken kan worden. Volg je dat? Het is een soort filosofie. Uh, nee, het is, het, is, het is een observatie. En het is een observatie uh, in, in, in, uh, in bewustzijn. Het, is, het komt letterlijk meer op een herkenning wat ik wel ben en wat ik niet ben. Oké, okay. ja ja. Want we, uh, datgene waar wij je in wezen mee identificeren is een denkbeeld. Dat zich voordoet in bewustzijn. Mm -hmm. Op het moment dat je, als, als, als je uh, aan het ik aandacht kunt schenken, dan uh, is er iets wat aandacht schenkt en iets wat uh, uh, het aandacht krijgt. En je kunt niet alle twee tegelijk zijn. Nee. Dat, is eigenlijk, dat, is, dat is eigenlijk de dualiteit van uh, het ego. Ja. Ja, zoals je het nu uitlegt is het simpel, maar ik blijf het toch ingewikkeld ja, het is, vinden. Ja, de, de oplossing daarvan is in zijn, in zijn totaliteit is dat niet gemakkelijk. En het vergt een gigantische studie. En, en daarvoor is eigenlijk ook de meditatie uh, voorbestemd. Ja, ja ik, uh, ik, ik heb er even wat op, over opgezocht op internet... Uh, Zojuist, dus uh, ik heb uh, me flink zitten inlezen. Maar um, ja, het is, een, uh, het is een, inderdaad een flinke uh, studie die je ervan kunt maken. Hè? Ja, ja, ja. En, het, en, het vergt, en het vergt voor de meesten van ons een ontzettende hoop tijd. En vooral omdat we zo druk zijn met, uh, met de zelfvervulling van onze zelfverbeelding... Ja, en de hele, het hele jaar zijn we druk aan het werk en met kerst doen we dan niets. En dan, uh, tenminste dat heb ik altijd, dan kom ja, precies, ik echt tot rust en dan de, kom ik dit soort dingen de, tegen. S'avonds zitten we tv te kijken en we kunnen onze tijd veel beter gebruiken. Omdat namelijk dat, dat, dat, dat beeld, dat zelfbeeld waar we mee identificeren, dat heeft geen gevoel. Hmm. En omdat er geen gevoel is, er geen gevoel heeft, gaan we op zoek naar gevoelens. Nee. En op het moment dat we dus werkelijk in staat zijn om ons te intensificeren... Met het, met het bewustzijn waarin dat het ik zich voordoet... dan komt alle energie vrij. Dan komt elk gevoel komt vrij. Ja. Oké, okay, Nou, ik, ik ben me er nu van bewust uh, uh, dat ik weer door moet naar een volgende beller. Maar ik, uh, ik vind het wel interessant, dus ik ga er zeker nog even wat meer over lezen... Dus op, op internet vind ik er al een heleboel over, zie ik. Ja, je, je kan het tijdschrift uh, Inzicht uh, bijvoorbeeld uh, ja. ook uh, erop uh, naslaan. Oké. Okay. Nou, goede tip. Uh, ik ga met kerst uh, met erin verdiepen, denk ik. Mooi. <laughs> ja, Goeiedag. Ik, uh, ik jou en ook, goeie Bas. Dank je wel. Hoi. We gaan naar Anne. Anne. Hallo. Hallo. Hallo, jij ja, spreekt met Ahmed. Oh, Annet. Ahmed, Ahmed. Ah. Geeft niet. Goedenacht. Wat kan ik voor u doen? Ik uh, hoorde een vraag over, uh, over de taal. Ja. Als ik het goed heb begrepen, vroeg die meneer of hij uh, een taal kan leren zonder te schrijven. Ja, of het inderdaad uh, mogelijk is om een vreemde taal op latere leeftijd goed tot je te nemen via de, de orale uh, taal. Maar zonder het, het hele... Deze meneer wilde Arabisch leren, maar wilde dat vooral uh, ja, via het spreken doen. Omdat die, die, die, die tekens, die waren maar wat ingewikkeld. Dus of, de, of het gewoon ben, ja, via de spraak kan. Ja, dat kan zeker. Ik ben zelf van Marokkaans afkomst. Ja. Ik zou u zeggen dat uh, uh, bijvoorbeeld het Berbers, want daar ben ik afkomst van. Dat is een taal die, uh, die, uh, die leert uh, zonder te schrijven. Maar goed, dat begint natuurlijk heel vroeg mee. Uh, dus dat is makkelijk. Precies, daar hadden we het ook over inderdaad. Een kind die zegt als het ware de klanken van de, zijn omgeving ja. na... en zo komt hij tot een taal. Maar wij op latere leeftijd uh, ja, moeten ja. ons toch snel al gaan verdiepen... in leesboeken om uh, een, een nieuwe taal te gaan leren. Ja, nou, ik ben tegen de veertig en ik, uh, het, het, zoals ik u zei, uh, ik, ik, uh, ik ben uh, hierop gevoed, dus ik spreek het Nederlands. En het Berbers, dat heb ik uh, van jongs af aan geleerd van huis. Het Arabisch, wat ik niet sprak, en is dus de voertaal in uh, Marokko, hmm. dat heb ik op latere leeftijd geleerd. Uh, uh, zonder te schrijven, en ik kan het ook niet schrijven. Dat heb ik gewoon, uh, zoals u zegt, oraal, heb ik gewoon uh, van horen. En dat heb ik tot me opgenomen en dat, uh, dat spreek ik vloeiend. Ja. Ja, het ja, kan ik, dus wel, maar het is het... Van... Is... Ja? Ja, ik, ik ben dan wel van Marokkaanse afkomst, maar volgens mij mag het geen verschil uitmaken... of het nou een, een Nederlander of een, of een Duits of een Marokkaan is. Want ik sprak het ook niet en ik heb het ook geleerd. Nee, dat, dat, uh, dat, daar zijn we ons ook van bewust. Uh, iedereen kan het leren, maar de, de, de vraag was... Is het, is het makkelijk of misschien wel uh, makkelijker of moeilijker... Om, om een taal uh, alleen oraal te leren en het hele schrijven achterwege te laten. Is het niet juist veel moeilijker door het, het hele schrijven da, achterwege daar is, te daar laten? Dat is moeilijker. Als ik het kon schrijven, had ik het veel eerder geleerd. Ja. En zou ik het ook veel beter kunnen. En waarom ben je dat niet gaan doen? Ik, uh, omdat het heel moeilijk is. <laughs> het schrijven is heel moeilijk. Het, ja. het, het, het, het daarna luisteren vond ik veel makkelijker. Oké. Okay. Ja, dat klinkt... Dus ik, ik, ik, ik spreek het gewoon heel goed. Uh -huh. Ik, ik versta het heel goed. Ik kan ook antwoorden. Maar ik kan het niet schrijven. Ik kan het ook niet lezen. Oké. Okay. Als ik het uh, zou kunnen schrijven... dan zou het voor mij veel makkelijker uh, uh, maken. Dat betekent dat ik dus uh, uh, ook de dialecten zou kunnen leren. En de, de dialecten spreek ik niet. Want je hebt in het Arabisch heb je heel veel dialecten. Oké. Okay. Dus dat is een nadeel. Op het moment dat je dus oraal tot je opleent is het heel lastig om verschillende dialecten te leren. Dat is, dat is niet te doen. Dus je kunt, om een voorbeeld te noemen... je kunt eigenlijk of alleen het Arabisch, het Marokkaans Arabisch leren... Ja. of het Egyptische, wat, wat ze dus in Egypte, Libanon, de uh, Emiraten... Dat, dat Arabisch, dat is toch een, een ander dialect. Je kunt niet zeggen van ik ga het, het, het, het Marokkaans Arabisch uh, tot, opnemen... en ik ga het leren, zonder te schrijven. Maar ik ga ook het Egyptisch uh, uh, uh, begrijpen. Dat ga je niet begrijpen. Dat is te moeilijk. Dat ja. is te moeilijk. Dan moet je echt kunnen lezen. Oké. Okay. Dus je kunt, wel, uh, je kunt het leren. Ja. Maar het is, een, het is een langere weg. Oké. Okay. Nou, ik vind het interessant. Dank je wel. Oké. Okay. En we. Nou ja, een fijne nacht nog verder. En uh, we gaan nog de volgende bellen. Dat is uh, Ahmed, volgens mij. Oh, sorry, naar, uh, naar Mart. Excuus. Ik zit helemaal verkeerd te kijken. Kan het ook Bart zijn? Nou, ik zie Mart, maar Bart oh. vind ik ook goed. Ik ben heel makkelijk. Ben Bart. Nou, Bart. Uh, goeienacht. Goeienacht. Ik bel u uit Den Haag. Uit het Willem-Drees uh, pleeghuis. Het is een zorghuis. Maar ze hebben ook een kleine afdeling, de kamers ongeveer, waar ze mensen verplegen. Ja. En dat lig ik met een diabetesvoet, uh, een zogenaamde diabetesvoet. Okay. Uh, dat is een ontsteking die in je voet kan ontstaan. En uh, ik heb op 13 november een operatie gehad. Het was eigenlijk de tweede operatie, al vorige week, begin november is er ook al een operatie geweest. Maar uh, dan was je aan een uh, vacuümpomp gelegd en aan een infuus met antibiotica. Heeft het Ja. Is mijn, dus daar uh, leg ik nu al meer dan een maand eerst in het ziekenhuis en nu twee weken in dit verpleeghuis, ja. uh, aan de antibiotica. Tenminste, nu gebeurt het met uh, tabletten, drie tabletten per dag. Nu is mijn vraag, wat is eigenlijk de werking van antibiotica? Uh, en ook, wat zijn de verschijnselen op de duur? Uh, kan vervellen van de rechterhand uh, mee te maken hebben, wat uh, gisteren bij mij is begonnen? Ik heb thuis eh, internet, maar ja. zowel in het ziekenhuis als in een verpleeghuis... is geen internet en er is ook zelfs geen laptop te krijgen of te huren of wat ook. Ja, dan nou toen dacht je, ik ga even met, uh, met de nachtbroeder de bellen. Ik heb bel ik even naar alle goede vrienden van Astrid. <laughs> ja, nou, we hebben een hele grote club. Astrid heeft heel veel vrienden. Ja, dus... daar kom ik achter langzaamaan. Ja, dus er uh, zit vast iemand bij die uh, alles over antibiotica weet... Ja, misschien een dagzuster of een nachtzuster die niet slapen kan. Zeker, ja. Dus uh, ja. Nou, ik, uh, ik wens je allereerst heel veel beterschap. Dankjewel. En ik hoop dat het, uh, dat het niet heel lang meer uh, hoeft te duren voor je. Ja, ja. Misschien is er ook iemand die weet uh, hoe lang het duurt als je aan een vacuümpomp uh, nou, Zullen we het even bij de antibiotica houden nog? Ja, dan, uh, als we dan straks nog tijd hebben, dan, dan bel je gewoon nog een keer met een andere vraag. Is goed. Maar uh, ja, antibiotica. Ja, het, ik, ik heb het pas ook nog uh, gebruikt, ook voor een, een kleine ontsteking. Ja, het is, uh, ieder, bijna iedereen in de wereld gebruikt het wel. En pas was er nog een hele discussie ook van de werking van antibiotica... lijkt steeds minder te worden. Dus uh, het houdt de wereld in zijn greep, antibiotica. Het is een uh, ontzettend belangrijk geneesmiddel. Ja. Maar hoe werkt het? Goeie vraag. Dank je wel. Wat zijn, wat zijn de, de kenmerken? Wat zijn de symptomen? Hoe, en en hoe, lang, hoe lang kun je het gebruiken voordat het schadelijk wordt? Ja. ja, je kunt het niet je hele leven gebruiken, neem ik aan. Maar uh, jij hebt dus uh, last van vervelling bij je hand. Dat is, een, uh, dat is iets waarvan je denkt, zou dat ja, een, het een bijwerking het begon, kunnen zijn? ik denk, hoe komt dat? Hoe ja. kan dat? Oké, okay. goeie vraag. Dank je wel, Bart. No Oké, okay. 0800-1121. Ja. say everything's gonna be alright now, but how do you really know? on my left, gotta handle the finesse And no stress would be best, yeah A lesson just for the best In which case I'll replace baby girl with the next Child, I never gave up on you, you never gave up on me But time turned tricks and did no favors to weed But the time and tide tried to blind our eyes But they'll never catch us cause we are privatized. No, our demise is not finalized Cause the sign is not, I feel the time is right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 Everything's Gonna Be Alright van Babysitter's Circus. En dat is uh, speciaal voor Bart, want die, uh, ja, die ligt in... Uh, uh, kritieke toestand is het niet, maar in ieder geval, hij is ziek. Een, uh, en hij ligt in ieder geval aan de antibiotica. En ze vragen ze ook, hoe werkt dat precies? Wat zijn de achtergronden van antibiotica? 0800-1121, dat is ons gratis telefoonnummer. Waar je naar, naar kunt bellen met alle antwoorden uh, op alle vragen die voorbijkomen in dit programma. Mailen, dat kan ook nog steeds, naar nachtzuster.omroepmax.nl Goeienacht. Ja. Goedendag mevrouw Allema, volgens mij. Ja, dat klopt. Zeg het uh, eens. U spreekt, u spreekt met mevrouw Allema uit Eindhoven. Goedendag. Ik bel of je dus een taal kan leren zonder dat je hem ooit geschreven hebt. En uh, ik heb uit de praktijk een voorbeeld. Uh, ik was, uh, na de bevrijding was ik een kind. En mijn voorvaderen van vaderskant die zijn rond 1900 allemaal geëmigreerd naar Canada. Mm -hmm. En na zaten daarvan. ...die hebben ons als Canadezen bevrijd na de oorlog. En toen verschenen er van die mensen onder andere een Bill en een Henry... ...bij ons aan de deur, die hadden het adres. Ja. En uh, die spraken Nederlands en dat deden ze wel een beetje voorzichtig... ...en ze maakten wel eens een foutje, maar wij vonden dat geweldig. Dus nou ja, die kwamen bij ons in huis en uh, dat, dat ging gewoon heel goed. Maar toen pakte die Bill, die pakte een krant... En die ging wou dat gaan lezen. En toen stond er met grote letters... dat de club nooit meer oorlog... was bij elkaar geweest. Mm -hmm. En toen las hij niet nooit... maar toen las hij no nooit... en dan niet meer, maar meer. Hè. Dus het woord tree, de dubbel e. En dat oorlog kwam hier helemaal niet uit. Dat hij... hij en toen vond ik dat natuurlijk gek als kind, dat hij het niet kon lezen. Nee, zegt hij, ik heb het Nederlands nooit gezien op schrift. Ik heb het alleen maar van horen van mijn ouders. En die hebben het ons leren praten, maar ik heb het nooit gezien. Dus het kan kennelijk. Dat wou ik eigenlijk even zeggen. Ja, ja. En hij kon het dus niet lezen, want dan gebruikte hij de Engelse klanken. Dan kon hij dat woordje nooit, dubbel O, dat is in het Engels een O, hè? Mm. en dubbel E is een I hè, van Tree en zo. En daar kwam hij niet uit. En toen legde hij die krant ook weg, zegt hij: Nee, dat kan ik niet. Zegt hij. Ik kan het alleen maar zo met jullie praten en spreken, ik kan het niet lezen. Ja. Dus kennelijk had hij het zo van zijn ouders geleerd. Door het gewoon in de praktijk dan te praten. Ja. En mij had natuurlijk nooit de Nederlandse taal in, in boeken ge, uh, gezien of wat ook. Dat wou ik eigenlijk even zeggen. Dus dat het wel mogelijk is. Ja. Hè? Nou, Fijn dat om je... te horen een taal eigen maakt. Hij maakte natuurlijk ook wel eens foutjes, dat weet ik ook wel. Dan zei hij, nee, dat heb ik niet gevind, in plaats van gevonden. Hè. Nou, dan gingen wij dat verbeteren. Dat vond hij dan leuk, natuurlijk. Maar we hebben dus maanden gehad dat hij iedere keer bij ons uh, thuis kwam... en dan bij ons logeerde. Nou ja, dan moest hij weer terug naar het front en zo. Nou ja, in die tijd, de 44, 45, ja. hebben we hem dus uh, steeds meegemaakt... En dat wou ik even zeggen, dus dat dat kennelijk mogelijk is. Ja, hoe, hoe zit het met uw persoonlijke uh, talenknobbel? Oh nee, nee, nee, ik ben meer wiskundig aangelegd. Nee, okay. dat valt, nee, dat valt tegen. Ja, ik heb wel ja? middelbare school gehad en, en dat wel. En ik ben onderwijzeres geweest mijn hele leven. Dus uh, ik heb kindertjes leren lezen. <laughs> hmm. Maar uh, nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben niet zelf uh, erg met, uh, met taal. Nee, nee, ik okay. zoek het meer aan de, aan de B-kant, aan de wiskundige kant. Nou, hè? die mensen moeten we ook hebben. Gelukkig Wat zeg. Wat zegt u? Ik zeg die mensen moeten we ook hebben en veel daarom, ook. Daarom, ja. daarom, daarom. Heel goed. Maar toen ik dat zo hoorde van je kan geen taal leren, maar dat, dat kenner kan dat dus nou, wel. U moest weer gelijk terugdenken aan, uh, aan die herinnering. Ja. ja Oké. Okay. Ja, ja. ja. Vrouw, zeg, mag ik u vriendelijk bedanken? Ja, mag ik u zeg, danken. De uitzending. Ik ga weer lekker naar bed. Oké. Okay. <laughs> ja, dag. Dag. dag. dag. Ja, 08011 2-1 voor, uh, voor alle antwoorden op alle vragen. En uh, nou, ook over taal mag nog steeds gebeld worden. Um, ik ga nog even wat zeggen over uh, kerstkaartjes. Want ik heb net wat uh, uh, een oproep gedaan... om even een kerstkaartje naar Astrid uh, te sturen. Zet er dan ook even op, uh, zorg dat je je stem snel terugkrijgt. Hopelijk zit ze hier dan uh, volgende week weer. Het zal wel lukken hoor, waarschijnlijk. Want Astrid uh, is even haar stem kwijt. Um, ja, stuur dus een... Uh, een mooi kaartje en dan is het leuk als je er even een leuke of gekke foto van jezelf bij doet met een retouradres. Dan kan Astrid ook even een kaartje terugsturen. Nou, uh, voor de mensen die nog het adres niet op hebben geschreven, zal ik het uh, nog even een keer uh, vertellen. Dat is uh, Omroep Max, ter attentie van Astrid de Jong, postbus 518, 518, postcode 1200AM, Anton Marie in Hilversum. Dus postbus 518, postcode 1200AM in Hilversum. En uh, dan kan Astrid uh, haar kamer, denk ik wel, inmiddels gaan behangen... met al die, uh, die leuke kaartjes die ze krijgt. Carolien, goeienacht. Goeienacht. Um, ik had een antwoord op de vraag van die meneer... Van, uh, hoe dat met, met ja. um, het met de het zoveel zijn. Wat ik zeker weet is dat je... Qua etniciteit. Uh, het Joodse ras is dus een, een etniciteit. En je kunt alleen joods zijn als je moeder joods is. Het maakt dus verder helemaal niks uit wat je vader is. Als je moeder maar bijvoorbeeld Joods is, dan ben je zelf ook Joods. Maar uh, Dat is volgens mij nooit wetenschappelijk is. aangetoond, toch? Nou, hoe ze dat aantonen, weet ik niet. De, de, de meeste joden weten wel precies uit welke stam ze hmm. komen en zo. Uh, maar, um, ja, dat, dat is wat ik er altijd... Uh, ik heb mijn hele leven er heel veel boeken over gelezen. En dat is dus wat ik weet. Je moet, als je moeder joods is, dan ben je sowieso joods. Ja, ja. Uh, qua etnische... Ja, qua ras hè, dan. Hmm. Um, en verder had ik nog... Um, ik meende, ik me nog iets herinneren over die drie koningen, die, die um, uh, geschenken die ze aanboden. Uh, dat was goud, verhoek vir, uh, en mere. Ja. Uh, voor zover ik me herinner, um, verwijst het goud naar de koninklijkheid van Christus als mm -hmm. koning der koningen. De verhoek uh, is een teken van aanbidding. En de meren... Um, dat dacht ik dat dat ver, alvast, uh, dat werd gebruikt bij het balsemen van, van mensen die begraven werden. En het verwijst dus al naar, naar de dood van Christus. Maar uh, die drie geschenken samen, als je dat in die tijd verkocht, dan kon je daar een paar jaar mee leven. Yeah. En dat zou dus uh, meteen de financiering geweest zijn toen Jozef en Maria uh, een paar jaar naar Egypte moesten vluchten. Oké. Okay in de tijd van de kindermoord in, in, in Bethlehem. En um, dus wat dat betreft... ik hoop dat ik het goed uh, onthouden heb... van ik, ik lees uh, zoveel. Hm. Maar de, dat staat me ergens vaak bij, vaak bij. Dus het was niet alleen praktisch, uh, die, die, die geschenken... maar er zat ook heel veel symboliek in... en, ja, ja. en uh, profetische verwijzingen. Ja. En dan had ik nog iets over die, die meneer met die antibiotica... Um, Je antibiotica, gaat het hele lijstje en... af. <laughs> Ja, ik ga maar gelijk. Nou ja, Laatste wakker. antwoord, de antibiotica. Ja. ja, de antibiotica is eigenlijk meervoud. Het, het is eigenlijk uh, een antibioticum wat, je, wat ze je geven. Ja. En dat vernietigt uh, sowieso miljarden aan goede bacteriën en gisten die je in je darmstelsel hebt. En uh, het is zeer, zeer verstandig om dan een probioticum te nemen. Het is dus niet goedkoop, maar. Uh, het, uh, het doet wel weer de hele darmstelsel uh, herstellen. En ja, mensen zijn altijd bezorgd over hun hart en weet ik veel wat. Maar uh, de meeste natuurkundigen en artsen zeggen van gezondheid begint in de darmen. Ja. En daarom is het, uh, ik heb het zelf ook ervaren en het is zeer, zeer belangrijk om... Uh, als je dan toch een antibioticum moet nemen, en langer dan, dan, de, dan de meeste vijf of tien dagen, om dan een probioticum te gebruiken. Oké. Okay. Dus, en uh, dat waren mijn antwoorden. Ja, het is een sterk Ik goedje dat, in ieder geval. Wat brief? Het is een sterk goedje. Het is een zeer sterk goedje. Ja. Niet te, niet te veel gebruik, want uh, al die bacteriën worden toch dus, ja, dus, uh, maar resistent. Ja, het is slecht voor je bacteriën... afweer. Ja, zeker. Oh ja, ja absoluut, ja. Ja. ja. Maar daar is die probioticum dan weer voor, hè? Die ja. probiotica voor, uh, voor de weer. Oké, okay, nou, dus. dank voor uh, al je antwoorden. Je hebt een uh, heel lijstje <laughs> gegeven, maar uh, ik ben er heel makkelijk in. Dus uh, uh, dank je wel, Carolien. Ja, nou, graag gedaan. Oké, okay, en fijne okay, nacht nog. Goeie, ja, da goeiedag, dag Dag. Uh, Johan, we gaan naar Johan. Goeiemorgen met Johan spreekt Dag, Johan. Vertel. Nou, mijn dochter wordt net wakker, dus... Uh... Oh. Ga je zo naar bed toe? Crisis? Nee hoor, geen crisis. <laughs> Valt wel mee. Ik had een vraag over uh, klaverjassen. En eigenlijk uh, over de Amsterdamse variant. Klaverjassen, ja. Ja, nou, uh, iedereen kent dat spelletje meestal wel. En het gaat om het volgende. Uh, de Amsterdamse variant. Uh, dat uh, persoon 1 die komt uit met niet-troef. De tweede persoon die heeft die kaart niet. Die moet introeven. De derde persoon heeft uh, de kleur ook niet. Die wordt gevraagd. Uh, maar die heeft geen hoge troef, dus die kan niet over de troef heen van de tweede persoon. Moet hij dan toch een troef opgooien, of uh, mag hij dan gewoon een uh, veldje weggooien in dat geval? En dat is eigenlijk mijn vraag, want uh, we gaan, ik, uh, ik, ik, ik zit in een voetbalclubje en uh, daar gaan we <laughs> naar de hand om wel eens een potje klaar te jassen. Ja. Nou, dan word ik op een gegeven moment niet voor vol, aangezien op het moment dat ik zeg: van, ja, ik hoef niet in te troeven. Dus uh, vandaar mijn vraag. Nou, er zijn vast wel mensen die daar iets van weten. Oké. Okay. Ja, ik, ik zit nou, er totaal niet in het spel. Ik zit niet ik totaal heb... in dat spel. Dus, uh, dus nou. nog even één keer je vraag. Nog één keer. Nou, het gaat erom... Uh, uh, uh, nou, ik leg het om uit. Uh, de, de persoon 1 komt uit met niet troef. De tweede, die kan niet bekennen. Dus die moet introeven. Dus die troeft ook netjes in. Met een hogere troef, zeg maar. Uh, de derde, die heeft geen hoge troeven. Maar heeft ook niet de, de juiste kleur. Om te bekennen. Hmm. Moet hij dan wel of moet hij dan niet introeven Met een lage troef. In de Amsterdamse variant. Dus moet je gewoon een, een lagere kaart op tafel gooien? Dat is het, zeg maar. Nou, dan kun je een vuiltje weggooien. Ik ja. zou zeggen, gewoon een vuiltje weg. Oké. Okay. Dan kun je je troeven bewaren natuurlijk. Oké, okay. ja, ik Dat heb in mijn maar... hele leven nog nooit geklaverjast. Het is Dat, waarschijnlijk ge... Ge... Dat ge... heb uh... je zeker niet de dienstplicht meegemaakt. <laughs> nee, die, uh, nee, die heb ik nooit meegemaakt. Nee, nee. Nou, nee. Nou ja, dan ga je dat meestal doen, hè? Ja, precies. ja Want wat moet je anders in de diepst lichten, hè? Gewoon lekker elkaar. Ja, inderdaad. inderdaad. Ja. Dus, dus voor mij... Uh, ik, ik bedoel, ik snap wel waar het over gaat... maar ik heb het nooit ja. zelf gedaan. Dus ik, ik moet er even goed bij nadenken. Maar dus, nou, goed ik dat je het me even... voorstellen. Dat lastig is dat. Goed dat je het even uh, hebt uitgelegd. Ja. Uh, nou, ik kan me voorstellen... dat er best wel wat mensen toch nog uh, klaverjassen ervaring hebben. Dus uh, jou... Uh... Ja, kijk, het zal wel uh, een hoop discussie op uh, te denk ik. <laughs> want... Uh, ik werd niet voor vol aangezien toen ik zei van, nou, je hoeft niet te roeven. Ja, dan om de, voor de lieve vrede wordt het dan gezegd van, nou ja, dan niet, weet je wel. Maar goed. Oké. Okay. Nou, dat was mijn vraag. Oké. Okay. Nee, dankjewel. Wacht af. Dankjewel. Oké. Okay. Nou, verder gaan af verder. Ja, dag. Dag.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 Doei!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 Hemelblau. Ik heb je lief, zo so lief. Als ik de aarde haal verwarm laat ik haar leven, in mijn armen van sterren leven, ik het verre aan, het noem de wil.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 Lisbeth List en natuurlijk Ramse Shaffi met de pastorale. Mevrouw Bronk, goedenacht. Ja, hallo. Ja. Hallo, welkom bij Nachtzuster. Uh, Vertel. Ja, dank je. Wat kan ik voor u doen? Nou, ik wil alleen maar zeggen dat uh, ik ben op 23 jaar uh, naar Nederland gekomen. En dan heb ik pas Nederlands geleerd, maar volkomen phonetisch. Ik kan het wel lezen... Maar niet goed schrijven. Oké. Okay. En de, de, de, de, eerst konden u het alleen spreken? Uit Engeland, ja. En hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe hebt u dat geleerd? Uh, gewoon maar dus luisteren. Net als een papegaai. Gewoon de geluiden of de, de klanken nabootsen. Ja. Ja, ja, ja. Wat waren dan de eerste woordjes die u nadeed? Weet u dat nog? Um, even kijken van mijn schoonmoeder. Um, niet zeuren. <laughs> <laughs> ...tegen haar kleinkind. Ja. Niet zuren. Dat is mijn eerste woord, ja. Oké. Okay. En inmiddels heeft u het wel uh, leren lezen? Ja, dat kan ik wel doen. Makkelijk. net zo makkelijk zijn als Engels, ja. Maar schrijven blijft maar een probleem. schrijven heb ik nooit geleerd. De grammatica, dat heb ik nooit uh, onderwerpen. Oké. Okay. U kunt zich wel goed, goed redden daarmee? Ja, fantastisch. Ja, gewoon. Maar uh, niet, niet schrijven. Nee. Niet uh, goed schrijven, dan zou ik zeggen. Nee. En uh, spreekt u nee. nog andere talen behalve Engels dan? Nee, nee. Daar zijn Engelsen heel slecht in hè, taal te spreken. Ja, nou, u spreekt het... Uh, u spreekt... Denken, iedereen kan uh, met Engels. Ze uh, zijn te lauw om iets een andere taal te leren. Ja, nou, u niet in ieder geval. U hebt het geleerd. <laughs> u, ja, inderdaad. U spreekt het heel goed. Wat, um, hoe lang is het geleden dat u het begon uh, um, na te bootsen uh. zeg maar? Dat is 60 jaar geleden. Zo. En dat heeft het lang geduurd voordat u op dat niveau zit waar u nu zit, zeg maar? Um, ja, 18 maanden ongeveer. Oké. Okay. Nou, dat is nog, ja. redelijk, nog redelijk snel. Ja, ja. ja inderdaad. Ja. Ja, gewoon veel, veel spreken natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Ja, dat wil ik zeggen. Oké, okay. gaat u nog wel uh, een keer? Ga, gaat u nog, hebt u nog wel de overtuiging van ik ga het wel, wel leren ook dat schrijven? Of zegt u van nou laat maar zitten? Nee, dat uh, ga ik geen uh, zin meer in. Nee, precies. Ik ben 85 geworden, zo dus, uh, dat doe ik niet meer. Nou, je bent nooit te oud om te leren, toch? Dat is zwaar, ja. <lacht> dat Dat zeggen ze altijd. <lacht> okay. Maar ik kan het me voorstellen. Nou, dank voor het bellen. Ja. fijne dag En een fijne nacht. Dag. dag. Dag, mevrouw Bonk. We gaan uh, even naar Piet voor het nieuws nog. Goeienacht. Dag, Piet. Overklavend jas. O, oh, jee. Ja, volgens mij gaan daar heel veel mensen nog over bellen. Het is volgens mij een populaire spelletje nog, hoewel ik het nooit gedaan heb. Schande. Misschien... Uh... Nou, rikken is leuker. Ja? Dat is een Brabant spel. Maar daar terug te komen, je hebt twee varianten. Amsterdamse rotterdams bij Rotterdam is troeven altijd verplicht. Het is dus ook ondertroeven. Bij Amsterdam is troeven ook altijd verplicht, op één uitzondering en het is ondertroeven. Dat hoef je niet. Ja, ja. Dus dat betekent uh, als iemand bijvoorbeeld de tien als troeven opgooit en jij hebt uh, acht en een zeven, nou die hoef je niet te gooien in de Amsterdamse variant. Oké, okay. uh, speel je het wel eens? Niet meer, maar dat heeft uh, bepaalde redenen. Ik heb, ik heb uh, wel Britje geleerd. Dat uh, is ook leuk. Maar waarom speel je geen, uh, geen klaverjassen meer dan? Nou, dat heeft een medische reden te maken. Oké. Okay. Dus dat wil ik liever niet te ver op nee, nemen. Nee, oké. Okay. Want anders is het tien over vijf. Nee, oké. Okay. Dat doen we niet. Nee, Misschien maar goed. Misschien een andere keer, maar nu niet. Ik snap en... het. Nee, maar je, er is dus uh, duidelijk een, uh, een verschil tussen de Amsterdamse en Rotterdamse variant. Nou, en, uh... Rotterdam moet je altijd troeven, ook ja. onder troeven. Oké. Okay. Nou, bij Amsterdamse hoeft, hoeft dat niet. Nee. Tenminste, onder troeven niet. Oké, okay. nou dat is, uh, dat is helemaal duidelijk. Die kunnen we afstrepen op het lijstje? Nou, dat weet ik niet. Misschien had iemand een andere mening over. Maar zo heb ik het vroeger altijd geleerd. Nou ja, het, het is volgens mij toch. Een, een regel is een regel. Maar uh, misschien dat iemand anders weer de andere regels op nahoudt. Zou zomaar kunnen. Ja, je kunt spelen als je wilt. Dat, ja. uh, dat had je vroeger ook bij Monopoly bijvoorbeeld. En, uh, en met Rikke zelfs. Dat uh, Brabant spel heb je ook. Uh, uh, bepaalde dingen zo in verband met, in verband met bepaalde afspraken. Die je hebt. De enige spel wat altijd, dat is eigenlijk een sport, uh, elite sport, dat is Britse. Die, af, die afspraken zijn in China en hier en overal zijn er precies gelijk. Er worden ook wel in, in gehouden. ingehouden. Hm. Want Britsen kun je niet manipuleren, dat is altijd hetzelfde. Maar uh, of je nou Klavias als je zegt van nou ja, dat uh, maar Amsterdam, Rotterdams, Rotterdams, altijd troeven, Amsterdam. Hoef je niet onder te proeven. Nou, dat, dat is het verschil tussen die twee. Oké, okay. nou, wie je wat geleerd? Heel goed. Oké. Okay. Nee, dat weet ik niet. Nee, ik, ik, ik, ik ga het toch een keer doen, denk ik. Ik hoor mensen altijd over, klaverjassen. Nou ja, goed, je bent onder de mensen, hè? Ja, precies. Nee, want ik, ik, ik, ik zie dan mensen in zo'n café altijd vaker klaverjassen. Ik woon dan zelf in Amsterdam, dus dan... Uh... Ja, goed, maar daar kun je tien biertjes op hebben, maar als van de frits niet, want dan moet je nadenken. Ja. Hé, hey, Piet, dankjewel. Oké. Okay. En een fijne nacht nog. Oké, okay, twee. Oké, okay, dag. Ja, mocht er nu toch een Rotterdammer zijn of een Amsterdammer die denkt... nee, het zit toch anders. 0800-1121. Volgens mij gaan we daar nog wel verder over praten, over dat klaverjassen. Blijf luisteren. Na het nieuws zijn we terug met het derde uur. Hopelijk, als de wereld niet vergaat, van Nachtzuster. Tot zo.